9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis in Venezuela... humanitaire goederen geleverd aan het land. Een hulpconvoy met geneesmiddelen en andere medische spullen kwam vanmiddag aan. Ook stuurde de hulporganisatie 14 generatoren... om de vele stroomstoringen te kunnen opvangen. President Maduro hield de hulp lange tijd af... omdat er volgens hem geen sprake is van een humanitaire crisis. Miljoenen Venezolanen zijn de afgelopen jaren hun land ontvlucht.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 Duitsers met een verstandelijke beperking mogen in mei meestemmen voor het Europees parlement. Dat heeft het grondwettelijk hof bepaald. Ongeveer 80.000 mensen vallen onder de regeling. Het hof oordeelde eerder dit jaar al dat zij voortaan naar de stembus mogen. Maar die aanpassing van het kiesrecht zal pas na de Europese verkiezingen ingaan. Door het nieuwe vonnis kunnen de verstandelijk beperkte nu meteen meedoen. De Duitse politie heeft een Nederlandse auto van de weg gehaald... met daarin 83 kilo drugs. Twee Nederlandse vrouwen van 22 en 24 jaar zijn aangehouden. Volgens de politie had de partij drugs een marktwaarde van 800.000 euro. De ecstasy en Amfetamine zaten in meer dan 50 identieke Lego-doosjes... die de politie ontdekte bij de controle van de auto. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Daar kan de komende uur een bui uitvallen...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 Dus lief, dank je wel. Namens de patiënten en sieren. Jf. Ja, dames en heren, we zijn weer terug hier in de studio... met Martijn Hendricks van de uh, VVD-fractie hier in uh, Zandvoort. Uh, nou hadden we het net over de politieke uh, leiders van nu. Uh, nou heb je al aangegeven van uh, Mark Rutte. Uh, maar dan gaan we even verder, dan gaan we Europa in. En dan hebben we bijvoorbeeld Angela Merkel. Uh, wat zeg je daarvan? Poeh. Ja. Ja. Nou, ik weet niet of het mijn rol is... om dat nou allemaal te becommentarieren. Dat, uh, dat, uh, nee. nee, Nee. Ik denk dat ze dat... Uh...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 Dan om daar een goede afspraak over te maken... dan zou het best wel goed kunnen, kunnen. uitpakken. Dat, uh, Ik geloof dat uiteindelijk soms uh, de knoppen in het hoenderok gooien... en niet... Heel hard rammen, en, dat dat en misschien helpt. Heel hard dreigen met rammen, dat het soms juist ook de goede oplossing is. Dus, ja, ja. Uh, en, en, en wie zijn nou hier uh, bijvoorbeeld landelijk... Uh, um, voor jou uh, de, de politici die je het minst serieus neemt? Um,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 And bad mistake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 uh, als je op straat loopt, word je aangesproken door iemand. En daar gaat het dan ook die, die week in de raad uh, over, bijvoorbeeld. Want het gaat over een bouwplan ergens. dat ja. de gemeente gaat als Amsterdam zit een stuk abstracter. Uh. Ja, dat snap ik. Ja, toen, je zat er in de tijd dat er nog stadsdeelcommissies ook waren. Ja, in 2012 zat ik daar. Ja, Nee, want later is dat natuurlijk wel ja. afgeschaft Die uh, dingen. Om het directer te maken, waar je het ja. eigenlijk over uh, hebt hier. Ja, maar dan mocht je altijd merken dat een stad met, met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 dus inderdaad. Ja, ja dus in soms mag de... het wel eens wat korter. Wat dat, uh, ja. Ja. Uh, nou hebben we, uh, uh, gaf jij uh, aan bij de blunder. Uh, dat je er niet echt een blunder had. Maar er is wel één ding. En beste luisteraars, um, sommige mensen die zullen het mogelijk nog weten. Uh, dat is bij de eerste verkiezingen die jij, uh, waarbij jij uh, uh, kandidaat was. Uh, ik heb hier een, een, nog een flyertje uh, daarvan. Uh, heeft uh, uh, Martijn zelf meegenomen.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 Ja. Dus dat maakt duidelijk dat we wel echt heel scherp moeten blijven op die afspraken.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 in Noord wonen voor mij uh, de meeste mensen, ja. althans daar nou, niet, niet net zoveel zijn zuid, maar daar wonen af een heleboel mensen. Mm -hmm. En over die mensen is het gewoon belangrijk dat de openbare ruimte er gewoon netjes uit te zien. Ja. Dus daar moet je gewoon aandacht voor hebben. We hebben. Ja, dat, Wat dat je dat bijvoorbeeld het. ziet is dat we uh, heel goed initiatief is juist, maar ik vraag me ook af of al die oplossingen per se bij de gemeente vandaan moeten komen, want de gemeente gaat een, een wijk niet veranderen, niet, niet leuk maken, en nee. niet uh, mooier maken of leefbaarder. Um,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 Dus gewoon geeft die vergunning maar gewoon... Dat, oh, ja. En het nieuwe stuk Noord wat erbij komt... Wat, wat verbouwd gaat worden... zou ja. dat ook een bij aan, de, aan, aan gaan bijdragen? Aangezien daar gewoon echt mooi nieuwbouw bij, bij komt. Er komen mooie nieuwe woningen als het goed is. Met een dat, mooie mix in, uh, ja, in sociale huurwoningen... maar ook in uh, goedkope en betaalbare koopwoningen. Koopwoning, dus dat draagt ja. uiteindelijk ook weer wat bij. Ja. Nou, dan gaan we weer even naar de muziek. Uh, dan hebben we uh, nu uh, Coldplay met V.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 Heeft de VVD een hele tijd, in het, geval in het begin toen ik net lid was, altijd dit nummer. Eh, mm. Het is natuurlijk ook een mooi nummer als je ja. uh, zo op komt lopen. Uh, totdat iemand op dat partijbureau op een gegeven moment heeft gedacht: van, nou, laten we eens goed naar die tekst luisteren. En dan is het misschien niet het handigste nummer om een zittende premier als Mark Rutte op te laten komen. Nou, en toen is dat ja, ook ja, veranderd. Oké, okay. daarom vond ik dat een leuk nummer. Nou, hier is dus uh, Viva la Vida van Coldplay.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 Dat had je nou, dat toen ook nog niet zit. verwacht dat ik dan hier nu zou zitten. Nee. Dat, uh, uh, nou zitten er, er redelijk veel... Voor in de Zandvoortse Raad zitten er redelijk veel jongeren in. Ja. Of tenminste jongeren is misschien niet het goede woord. Maar jonge mensen. Ik bedoel, uh, jij bent uh, nog maar 28. Maar GroenLinks... Ja, toch draai ja, ik een tijdje mee. Hè? Ja, je <laughs> rijdt al tien jaar mee. Ja. <laughs> maar GroenLinks, daar uh, heb je natuurlijk. Karim, die, die jong is. Ja. Uh, maar ook uh, Remy, uh, ja. hoe heet het, de buitenlandersraad. Yes. Dat is ook jong. Uh, nou, bij, oh, bij ons, de VVD heeft het sinds... Uh,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 uh, dan moet ik even nakijken, nakijken wie het ook alweer was. Uh, uh, Willem Nijholt zingt het. Sorry dat ik besta. Uh, van Annie M. G. Smit is dat. Uh, waarom koos je dat nummer? Dit is ook weer een van die nummers die ik ooit heb geluisterd op vakantie met mijn ouders. Ja. Uh, en waarom dit is blijven hangen is dat het eigenlijk een jaar of vijftig geleden uh, geschreven is door Annie M. G. Smit. En dat ze eigenlijk toen haar tijd best wel uh, ver vooruit was. Het uh -huh. gaat eigenlijk over dat... Uh, ja Waarom gaan eigenlijk alle liedjes over de, die over liefde gaan tussen één man en één vrouw? En niet gewoon over, over twee, mannen, over twee mannen of twee vrouwen. En waarom is dat eigenlijk niet uh, normaal? Mm -hmm. En op een gegeven moment zit in dat liedje ook de tekst van... Ja, over veertig jaar is dat misschien wel normaal. Ja. En wat soms wel triest is, is dat eigenlijk dat dat nog steeds, nog steeds niet. niet zo is. Nee. Toch, um, ja, uh, het heteroseksuele is toch al de standaard. Ja. En sterker nog, je ziet ook een soort beweging een beetje terug. Dat in steeds meer wijken in Amsterdam bijvoorbeeld... twee mannen niet hand in hand samen durven lopen of mm -hmm. Dat je zo'n Nesveelverklaring verklaring hebt... die heel ja. erg homo is... vanuit de christelijke hoek. Of dat er nou in, in Amsterdam een, een priester is ontslagen... omdat hij homoseksueel bleek. Mm -hmm. ja. Dus het gaat niet altijd de goede kant op. wat dat nee. is. En dat is wat ik het juist heel uh, belangrijk vind. Dat, ook, dat liberalisme. Dat mensen gewoon kunnen zijn wie ze zelf willen zijn. Mm -hmm. Dat, nou, dus dat, sprak, dat sprak mij in dit lied. Nou, daar gaan we zo naar luisteren. Uh, dan moet ik natuurlijk, uh, ga ik je alvast bedanken, want we gaan daarna gelijk door naar de, hoe heet het, uh, naar de dingen. Dus bedankt, Martijn, uh, voor, dit, uh, uh, voor deze uitzending. Uh, en voor de openhartigheid. Ja, graag gedaan. En dat dat, voor Ja, graag gedaan. Uh, volgende week ben ik er weer natuurlijk met uh, Zandvoort aan het woord. Uh, en ik moet even kijken op de agenda van de raad, want volgens mij is er volgende week geen raadsvergadering. Ja, Dat, uh, uh, ja maar volgende ik week wel, toch? Ja. Jawel, volgende week is er wel Volgende week is er weer een raadsvergadering. Die week erop is, uh, zijn wij er waarschijnlijk weer met 1 op 1 ZFM. Wie de gast is, weet ik nog niet specifiek. Ik ga de uitnodiging nog uh, versturen. Uh, maar uh, we moeten gewoon kijken wie er kan. Uh, u kunt natuurlijk deze uh, uitzending terugluisteren straks. Uh, dat is vandaag nog niet, maar morgenochtend, vanaf morgenochtend kunt u hem terugluisteren. Uh, kijk dan op onze Facebookpagina uh, 1 op 1 ZFM. Uh, daar staat een link naar een uh, website waar de podcast op staat. Um, en um, dan uh, wens ik u verder een hele fijne avond. Hier is Willem Nijholt met Sorry dat ik besta. Al die honderdduizend liedjes waar je mee wordt overspoeld.